15 juli 2021. Donderdag, 3666 stappen. Het heeft hier op momenten ook hard geregend maar bij lange na niet zoals in Zuid-Limburg. Waar en boos daar. Ik liep met mijn kleine rode rugzak via een omweg terug van de winkel naar huis. Een bloemkool drukte in mijn rug en verder schouwde ik een liter yoghurt, pakje boter en nog wat etentjes mee. Ik liep heel onhandig en oncomfortabel. Zdd stap door.